Dat komt door aanpassingen aan de boordcomputer van de Soyuz-raket... die nu niet meer permanent in contact hoeft te staan met de vluchtleiding in Moskou. De drie ruimtevaarders, twee Russen en een Amerikaan... zullen ruim vijf maanden in het ISS doorbrengen. Het weer droog en een paar graden vorst. In het noorden mogelijk wat winterse neerslag, ook overdag. In het zuiden is het overdag droog met misschien wat zon. Het wordt vanmiddag 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb ah, verkeersinformatie viel op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en Duiven, 4 kilometer. De weg is daar helemaal afgesloten en de oorzaak is een ongeluk. Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemorgen op deze Goeie Vrijdag, 29 maart. En hij is op blauw vandaag. Met nog twee dagen voor uw belastingaangifte... staat Radio 1 de hele dag in het teken van de blauwe envelop. U kunt uw vragen over aangifte mailen naar blauwevrijdag.radio1... en dan proberen wij je de komende dag uw vragen te beantwoorden. En ook Mark Robbie Visser stort zich vanochtend op die belastingaangifte. Ja, goedemorgen. Makkelijker kan ik het niet maken... maar misschien wel een klein beetje leuker. Kijk eens aan. Zometeen dus meer van Mark Robin. En we praten u bij over het belangrijkste nieuws van vanochtend. De spanning tussen Noord-Korea en Amerika neemt toe. Onze correspondentes zijn paraat. En er is toenemende spanning binnen het kabinet... over de besteding van ontwikkelingsgelden. De A en de VVD-minister zijn het niet met elkaar eens... melden twee kranten vanochtend. En dat terwijl blijkt dat de Nederlandse economie... vorig jaar nog harder gekrompen is dan gedacht. Kortom, genoeg te doen onder het genot van de Rembrandts. Zes minuten over zes is het, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft het leger de opdracht gegeven... om raketten in staat van paraatheid te brengen. Gisteren vlogen twee Amerikaanse bommenwerpers langs het Schiereiland. En dat ziet Noord-Korea als provocatie. De Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel... veroordeelt de actie van Noord-Korea. De noord moeten begrijpen dat wat ze doen... Is very dangerous. We must make clear that these provocations by the North are taken by us very En we will respond to De Noord-Koreanen moeten volgens Hegel beseffen dat ze zich op zeer gevaarlijk terrein begeven. Het land heeft de afgelopen weken meerdere keren gedreigd de wapens weer op te pakken tegen het buurland en de Verenigde Staten. Ik heb contact met correspondent Wouter Zwart, die zit in Washington D.C. Uh, Wouter, wat hadden die Amerikaanse bommenwerpers daar eigenlijk te zoeken? Ja, die hebben uh, bewijzen van oefening, een lading nepbommen gedropt op een uh, Zuid-Koreaans eilandje. Uh, de Amerikaanse minister van Defensie, Hegel, die je net hoorde, die houdt vol dat dit een standaard trainingsprocedure was. Maar dat is, als je er goed naar gaat kijken, natuurlijk helemaal niet waar. Die B2-stelfbommenwerpers waar het om gaat, die hebben nooit eerder boven Korea gevlogen. Die zijn nu voor het eerst als training boven Korea ingezet. En ze zijn dus echt wel een duidelijke reactie op, extra waarschuwing aan uh, Noord-Korea. Hmm, dat klinkt niet echt als een uh, de-escalerende actie. Uh, natuurlijk ziet Noord-Korea dat dan ook als een provocatie. Wat, wat zit er dan achter uh, van Amerika? Wil ze ook eventjes laten zien wat ze in huis hebben? Absoluut. En op de eerste plaats is het ook echt een verzekering... aan de bondgenoot Zuid-Korea. Op dit moment houdt Zuid-Korea zijn jaarlijkse militaire oefeningen. marineoefeningen ook. Dat doen ze samen met de aanwezige Amerikaanse strijdkrachten. Dat is standaard ieder jaar weer zo'n moment... van grote spanning met het noorden. Maar normaal gesproken zie je ook wel dat die spanning... dan meteen na afloop van die militaire oefeningen weer afneemt. Maar dit jaar is het natuurlijk anders. De retoriek is scherper, de Noord-Koreaanse leiders is uh, nieuw, is fel... Zuid-Korea heeft ook een nieuwe regering, is ook nieuw en fel in zijn taalgebruik. Dus ja, die tasten elkaar af, die laten over en weer de spierballen zien... en de spanning is daardoor enorm toegenomen. Dus je ziet dat die Amerikaanse bommenwerpers, hoe je het ook went of keert... een duidelijk signaal zijn, wij, sturen, uh, wij steunen het zuiden... en uh, met alle reacties dan dus van dien uit het noorden daarom. Ja, want Noord-Korea, zeiden zei het al, hebben raketten in staat van paraatheid gebracht. Wat denk je? Ja. Wordt Washington daar zenuwachtig? prachtig <laughs> van.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 De Verenigde Naties hebben het wapenverdrag nog niet aangenomen. Onder andere de Noord-Koreanen weigeren te tekenen. On behalf of the delegation of the Democratic People's Republic of Korea, I would like to make it clear that the DPRK objects to the adoption of the draft decision of the conference. Maar Noord-Korea is niet het enige land. Ook Iran is niet voor, want er zitten volgens hen grote gaten in de tekst. Wel hebben ze zich volgens de Iraanse ambassadeur flexibel opgesteld. We tried our best to rectify the flaws and remove major loopholes in the text through a real negotiation, not take it or leave it. En dus kon het voorstel niet unaniem worden aangenomen, zoals de bedoeling was. Met het verdrag moet de internationale wapenhandel worden gereguleerd. Er staan bijvoorbeeld regels in om te voorkomen dat wapens in oorlogsgebieden terechtkomen. De lidstaten hebben nu bepaald dat de tekst dinsdag aan de algemene vergadering van de VN wordt voorgelegd. Daar is dan alleen een simpele meerderheid nodig om het verdrag aan te nemen. Twee Russen en een Amerikaan zijn in recordtijd naar het internationale ruimtestation ISS gevlogen. Een Soyuz-raket werd gisteravond vanaf de Kazachstaanse basis in Baikonur gelanceerd.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 We hoorden het, astronaut Chris Cassidy en de cosmonauten Pavel Vinogradov... en Alexander Mizurkin vlogen in zo'n zes uur naar het station... op 400 kilometer hoogte. En dat is veel sneller dan eerdere ruimtevaarders... die zo'n twee dagen over de reis deden. De drie mannen zullen ruim vijf maanden in het ISS doorbrengen. Net als meer politieke corifeeën wil ook D66-prominent Els Borst een nieuwe kabinetsformatie... Ze vindt dat deze regering geen beleid van de grond krijgt... zonder een meerderheid in de Eerste Kamer. Een zogenaamde tussenformatie. En daarvoor hoef je geen verkiezingen te houden. Dan moet je natuurlijk uh, één partij, CDA zou genoeg zijn... of twee, c 66 en GroenLinks, bereid vinden... om alsnog tot de coalitie toe te treden. En dan moeten er dus ook ministersposten beschikbaar komen... voor die nieuwe partijen. Als Borst vindt dat ministers niet met de oppositie moeten onderhandelen. Dat leidt niet tot beleid dat in tijden van crisis echt nodig is. Verschillende oud-politici zoals Hans Wiegel, Roger van Bokstel, Bram Peper en ook Jan Pronk gingen haar al voor. Minister Kamp gaat een ombudsman aanstellen voor het aardbevingsgebied in Groningen. Dat is iemand die onafhankelijk is en die ook ondersteund zal worden door een jurist hier uit het gebied. En die kan vervolgens dan de mensen in laatste instantie nog weer bijstaan. Wie de ombudsman wordt is nog niet bekend. Er is in Groningen veel onrust over de schade door gasboringen. Kamp laat verschillende onderzoeken doen naar de effecten. Belangrijkste daarvan zijn niet klaar nog voor het eind van het jaar. In Den Haag zijn duizenden mensen op The Passion afgekomen. Moderne versie van het paasverhaal. Op een podium bij de Hofvijver vertolkte bekende artiesten het verhaal... terwijl een metershoog kruis in processie door de stad werd gedragen. Het is een initiatief van de omroepen EO en RKK. De baas van de RKK, Leo Feijen, was blij met het resultaat. De passion wint nooit. En dat, komt ook, en dat komt ook door dat het in een andere context is. Dit is Den Haag, dit is midden in het centrum van de politieke macht. Dit is het geloof in het publieke domein. En zo dat iedereen ervan kan meegenieten. En dat is zo bijzonder. Vandaag wordt ook een ouderwetse versie gespeeld. In Naarden bijvoorbeeld wordt de Matthäus Passion opgevoerd... in aanwezigheid van leden van het kabinet. Dan kijk ik vanochtend, voor u voor het eerst in de kranten... Volkskrant en ook de Telegraaf trouwens... openen met hetzelfde verhaal, namelijk dat er spanning is in het kabinet. Die spanning uh, is uh, vanwege ontwikkelingsgeld en de besteding daarvan een harde botsing tussen P van de A en VVD schrijft de Volkskrant. 750 miljoen euro valt er te besteden, waarmee de economie in ontwikkelingslanden moet worden gestimuleerd, althans dat wil uh, minister Ploemen. Maar bijvoorbeeld minister Kamp van Economische Zaken wil daarmee de economisch zware, in economisch zware tijden ook Nederlandse bedrijven helpen. En dat wil Ploemen weer niet. Nou, volgens de Telegraaf uh, is er een ware tweedracht ontstaan over de Besteding. En de onenigheid is zo groot dat PvdA-minister Ploemen de presentatie van haar plannen op het laatste moment moest uitstellen. En uiteraard zijn wij die verhalen aan het nabellen. Verder in de kranten bijvoorbeeld het FD op de voorpagina... een verhaal over de beursdebutanten DE en Ziggo... die alweer richting de uitgang aan het wandelen zijn. de Next heeft een verhaal over PSV... dat de club het toch niet helemaal slim heeft aangepakt... met bijvoorbeeld de investering in spelers... Zoals als dat bij Feyenoord en Ajax wel gedaan is op de voorpagina. Foto van, van Persie, Robbe en Snijder, die uiteindelijk geld hebben opgebracht. En in trouw, de Passion. Herkenbaarheid is de sleutel tot succes van het tv-spektakel. Uh, op de voorpagina ook een foto. Vrijwilligers die uh, dragen daar het kruis. Een verlicht kruis uit de Passion door het centrum van Den Haag. Van 6 tot half 10, het ROS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Back in the old days, tight like a fight. Used to hang with the devil in the Broadway light. We had him rode, I walk him bound till we had him rode, we kind of fallen out. Show me the low, you show me the down. Call it the happy low down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them polar rode.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 wel Reels met Broad Daylight. Dit is Radio 1. De hele dag. Blauwe vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2012. Ja, misschien moet u nog wel aan de bak. Nog een paar dagen heeft u de tijd. Mark Robin Visser, jij zei net uh, dat je het leuker wil maken. Hoe ga je dat doen? Ja. Nou, ja, dat is wel even een puzzel, Lara, want meestal heb ik daar niet zoveel moeite mee. Maar ik denk toch, ja, belasting leuker maken, dat is toch wel een uitdaging. Uh -huh. Laat ik beginnen met u te melden, ik ben in Alkmaar trouwens, dat het hier dikke vlokken sneeuwt. Uh, ik weet niet of dat nou per se leuk is. Er zijn mensen die dat <lacht> leuk vinden. Persoonlijk ben ik er wel weer klaar mee. Maar uh, er komt hier gewoon uh, sneeuw uit de lucht. En het blijft nog een beetje zo, uh, zo liggen. Ook hier uh, aan, de, aan de Koningsweg waar ik nu uh, ben. En hier op nummer twee, dat bevindt zich, dat is wel interessant... Uh, de FNV Belastingservice. En wist jij bijvoorbeeld, Lara, dat er voor die belastingservice 6000 vrijwilligers jaar in jaar uit... min of meer voor hun lol, stel ik me dan voor... Mensen zitten te helpen met die, uh, met die belastingpapieren. Nee, dat is en Bert Leijnen, dat is toch wat? Dat is één van die vrijwilligers. Goedemorgen. Goedemorgen. En u doet dat echt voor uw lol, hè? Absoluut. Het is een uit de hand gelopen hobby. En, uh, ja, het is een hobby waar je helemaal gek van moet zijn. Je bent ermee behept met die belasting. En je blijft ermee behept. U bent met de belasting behept. Absoluut. Hoe is dat zo gekomen? Net na me trouwen. Oh jee. <laughs> nou, mevrouw zegt, je moet wat te doen en we gaan maar aan die belasting beginnen. Nou, toen ben ik met die belasting begonnen. Wacht even, dat gaat me veel te snel. Wacht even, u trouwde. Wanneer bent u getrouwd? Bijna 40 jaar geleden. Zijn jullie nog, mag ik dat vragen, nog bij elkaar? Nog steeds. Is de belasting ertussen gekomen? Uh, misschien wel een beetje, ja, inderdaad. Maar goed, u was getrouwd en toen zat u samen met, met haar op de bank. En toen zei ze van, nou, dat is ook allemaal niks... Het getortel, ga jij maar lekker uh, wat doen. Nou, Dat klinkt niet erg romantisch. Ja, maar ze was ook uit de vakbeweging. En ze zegt, van, je kan ook wel wat doen in die vakbeweging. Je kan ook wel te gaan doen. En zo is het eigenlijk uh, gekomen. Jullie willen je gewoon nuttig maken, zeg maar ook. Daar is het van daaruit ontstaan. Absoluut. Iets doen. Absoluut. Een ander te willen zijn die uh, moeite heeft met die belastingpapier invullen. En waar lag het erom? Laten we naar binnen gaan. Uh, mevrouw uh, uh, Tamers is inmiddels ook gearriveerd. Daar gaan we straks mee praten. Want mevrouw Tamers is wel leuk. Dat is de enige betaalde kracht hier. hè? Dat klopt. De rest hier binnen is allemaal uh, vrijwilligers en om niets? Om niets, behalve ik. <laughs> en uh, is er ook vrijwillige koffie? Uh, absoluut, als je dat wil hebben, dan uh, gaan we ervoor. Let's go. En dan gaan we er een leuke, blauwe, goede, licht besneeuwde vrijdag van maken. Zullen we dat doen? Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Tot straks, ja. Klinkt goed. Mark Robin Visser stort zich vandaag op uh, uw belastingaangifte. En dat doet hij samen met de mensen van uh, FNV. En bijna driekwart van de belastingplichtigen heeft inmiddels aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting. Meer dan de helft heeft daarbij gebruik gemaakt... van uh, door Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte. Een VVD'er, Frans Wekers, is staatssecretaris... die over de belastingen gaat. Verslaggever Peter Blok vroeg hem of hij zijn aangifte al heeft ingevuld. Jazeker. En? Krijgt u geld terug? Uh, ook dat... Nou, een voordeeltje dan. Nou, geen voordeeltje. Dat betekent dat uh, ik in de loop van het afgelopen jaar te veel belasting heb betaald. Zoals heel veel Nederlanders. Want uh, de meeste Nederlanders hebben te maken met het feit dat loonbelasting wordt ingehouden. Maar dat men uh, bijvoorbeeld vanwege aftrekposten uh, van het eigen huis... of van de zorgkosten of gifteaftrek dat mensen later terugkrijgen. Dus het is van belang dat mensen belastingaangifte uh, doen. En uh, in de meeste gevallen krijgt men geld terug. De vooraf ingevulde aangifte wordt steeds populair. Ja, kloppen die cijfers wel die erin staan? Dat is uh, wel de bedoeling. Als de Belastingdienst twijfelt of de cijfers uh, uh, wel correct zijn, dan wordt er niet voor ingevuld. En in uh, 4 miljoen van de uh, gevallen vult de Belastingdienst de cijfers volledig in. En in een aantal andere gevallen, u moet weten, er zijn een kleine 8 miljoen belastingplichtigen. Mensen die uh, worden uitgenodigd om belastingaangifte te doen. Uh, bij een aantal andere gevallen wordt het gedeeltelijk ingevuld. Wel is het van belang dat mensen de zaak goed checken. Niet omdat wij twijfelen aan de cijfers, maar omdat uh, de Belastingdienst niet over alle gegevens beschikt. Bijvoorbeeld, uh, ja, Belastingdienst weet niet uh, wat mensen aan uh, giften hebben gedoneerd. Belastingdienst weet niet of mensen alimentatie betalen. Dat soort zaken meer. Dus het is wel goed om te checken. En bovendien ook de cijfers die zijn voor ingevuld. Belasting. Die blijft verantwoordelijk voor zijn eigen aangifte. Dus uh, we maken het wel een stuk gemakkelijker, maar blijf het goed checken. Ja, dus je kunt niet uh, denken van uh, nou, het zal wel kloppen, verzenden maar. Nee, het is eigen verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat het heel veel mensen wel behoorlijk wat tijd scheelt. Als je uh, al die gegevens moet invullen van bankrekeningen, van, uh, van hypotheken, van uh, uh, belastingkortingen van werkgever. Het is gewoon heel erg handig dat het alles is ingevuld. U had gezegd van het kostte u nog maar een kwartiertje, klopt dat? Uh, natuurlijk niet, voor alle gevallen. Maar bij uh, mensen waar de situatie vrij overzichtelijk van is, dan uh, hoef je het alleen maar te checken. Als je je bankafschriften bij de hand hebt, je jaaropgave bij de hand, dan ben je inderdaad in een kwartiertje klaar. U weet inmiddels wel heel veel van ons, hè? het banksaldo op de cent nauwkeurig? Dat is ook wel heel erg uh, belangrijk dat uh, de Belastingdienst dat weet... opdat uh, mensen ook gewoon netjes belasting betalen. Veel mensen gebruiken dus het paasweekend om uh, ook nog aangifte te doen? Ja, het is uh, van belang dat mensen uh, voor 1 april hun aangifte doen. Mag het niet een dagje later? Uh, dat, is, uh, dat is niet de bedoeling. Uh, maar als mensen het niet redden... bel even naar de belastingtelefoon en vraag uitstel. Dan wordt uitstel uh, verleend. Maar het voordeel is... Als mensen voor 1 april aangifte hebben gedaan en ze krijgen geld terug... dat ze dat ook veel sneller terugkrijgen dan wanneer dat ze wachten tot na 1 april. Dan kunnen ze hun vakantie er nog mee betalen? Uh, bijvoorbeeld, dat laat ik aan mensen zelf over. Kijk, uh, het is van belang dat we uh, zoveel mogelijk gegevens voor 1 april hebben. Kunnen mensen echt niet vraag uitstel aan... Uh, hebben mensen geen uitstel aangevraagd en hebben mensen ook de aangifte niet ingediend voor 1 april, dan krijgen ze een herinnering. Sommige mensen worden nog nagebeld, maar als ze het op een aanmaning uh, laten aankomen en uh, ze laten de tijd verstrijken, dan riskeren mensen ook boetes. Die boete wordt niet meteen tweede paasdag opgelegd, daar hoeven mensen niet bang voor te zijn, maar het is wel zo dat uh, we mensen willen houden aan de wet. Wanneer krijg ik mijn geld? Eh, dat hangt er even vanaf. A, wordt natuurlijk gecheckt of u recht heeft op, uh, op teruggave. Maar heeft u voor 1 april aangifte gedaan? Dan krijgt u in de regel, dus als alles goed is, voor jullie juli uh, uw geld terug. Nou, kijk eens aan. U hoorde staatssecretaris Frans Wekers die over de belastingen gaat. En mocht u nou nog vragen hebben over uw aangifte... dan kunt u die kwijt vandaag op radio 1nl Er staat een panel voor u klaar. Zo dadelijk vanaf 9 uur gaan we die vragen beantwoorden op Radio 1. Vijf minuten voor half zeven is het door naar de paus. Want opnieuw een ongebruikelijke daad van de kerstverse paus Franciscus gezien. Bij het jaarlijkse voetenwassingsritueel op Witte Donderdag koos hij er als eerste paus voor dit niet in een kathedraal te doen, zoals zijn voorganger Benedictus deed, maar in een jeugdgevangenis. En hij waste niet de voeten van priesters, maar van twaalf gestrafte jongeren. Zijn boodschap, de hoogste moet de laagste dienen moet anderen. En is een symbool, een lavare de is, ik ben Voetenwassen betekent, ik ben je ten dienste, zei Franciscus tijdens deze ceremonie. Op Witte Donderdag, de dag waarop het laatste avondmaal van Jezus en de Apostelen wordt herdacht. De paus legde de jongeren uit dat voetenwassen betekent dat je elkaar moet helpen. Vergeet je kwaadheid richting anderen als iemand om hulp vraagt. laat Laat ze als De jongeren in de gevangenis kwamen niet in beeld tijdens de dienst. maar luisterden ademloos naar de paus die zei dat het zijn plicht is deze jongeren ten dienste te zijn. En dat hij dat ook vanuit de grond van zijn hart deed. Het is een doel dat me uit het hart komt. Ik amo. Ik amo. Ik amo farlo perché en toen bukte hij en waste hij de voeten van twaalf jongeren. Niet alleen jongens, zoals te doen gebruikelijk, maar ook twee meisjes en een moslim. De volgende innovatie van Franciscus, die wordt uitgelegd als een teken richting moslims en vrouwen. Aan het einde bedankte Franciscus de jongeren en drukte hen op het hart... de hoop niet te verliezen en altijd voor te gaan. En niet de altijd Dank u wel. Het NLS Radio 1 Sport. 24 jaar pas, maar toch stopt ze. Topzwemster Lindsay Heister gaat zich op andere dingen richten... en verlaat het open water zwemmen. In 2010 werd ze wereldkampioen op de 25 kilometer en Europees kampioen op de 10. Na het missen van de Spelen in Londen door een blessure besloot ze haar leven anders in te gaan richten. Hij is kijkt met plezier terug op haar carrière met het jaar 2010 als absoluut hoogtepunt. Dat is eigenlijk gewoon een, een magisch jaar en um, zo bijzonder. Gewoon naar een WK gaan.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 zwemster Lindsay Heister die op 24 jaar leeftijd dus een punt achter haar carrière zet. Vanavond in Langs Lijn trouwens een uitgebreid gesprek met haar. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Iran, Noord-Korea en Syrië keren zich tegen het VN-wapenverdrag... waarmee de internationale wapenhandel moet worden gereguleerd. Volgens Iran zitten er grote gaten in de tekst... en zou het voor politieke doeleinden misbruikt kunnen worden. Die tekst wordt nu dinsdag voorgelegd aan de algemene vergadering van de VN. De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar... met 0,4 gekrompen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ging eerder uit voor een krimp van 0,2 De Nederlandse economie zit in een recessie. En drie astronauten hebben in recordtijd het internationale ruimtestation ISS bereikt. Hun Soyuz-raket werd gisteravond gelanceerd vanaf ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. Vroeger duurde de vlucht naar ISS ongeveer twee dagen, maar door aanpassing van de boordcomputer is het nu maar zes uur. Dan het weer nog. In het noorden van het land bewolking en wat lichte sneeuw. In het zuiden droog en meer zon. Het wordt 4 tot 6 graden. In het paasweekend neemt de noordoostenwind weer wat toe. Het blijft koud met in de nacht lichte vorst en overdag een graad of 6. Verkeersinformatie dan. Jonsen Hoka, goeiemorgen. Goeiemorgen, Lara. Hoe is dat de weg? Nou, op de a 12 problemen. Duitsers richting Arnhem. Daar is de weg afgesloten. Een uurtje geleden is daar een ongeluk gebeurd met de drie auto's... en een personenbusje. Er staat inmiddels een file van zes kilometer. En ook problemen bij de spoorwegen, want door een aanrijding... leiden tussen Leiden Centraal en Hoofddorp geen treinen... en de vertraging is meer dan een uur. Geachte heer Nijnatten van IT-bedrijf PVN.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 Bij Theodor Gielissen. Serious money taken seriously. En het heeft alles mee te maken. Ja, dat ging niet helemaal goed. Maar we zijn er wel, hoor. Het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De rechtszaak over de moord van Marianne Vaatstra verloopt emotioneel. Vandaag komt de eis. We praten u daar zo dadelijk over bij. En u hoort waarom er allerlei militaire treinstellen... Nederland binnen zijn komen rollen. Maar eerst naar New York. Gisteren leek een wereldwijd verdrag... voor het reguleren van de wapenhandel binnen handbereik. Maar de onderhandelingen daarover in New York tussen alle VN-lidstaten zijn stuk gelopen. Sprak daar eerder uh, over met uh, Wim Zwijnenburg vanuit New York. Hij is beleidsmedewerker van IKV Pax Christi. Um, meneer Zwijnenburg, goedemorgen. Goedenavond voor u. Ja, goedemorgen. Ik sprak u gisteren. Toen was u nog redelijk optimistisch. Het zou wel goed komen. Dat is helaas niet het geval, uh, bleek afgelopen nacht. Wat, wat is er gebeurd? Uh, nou, allereerst. We zijn wel van overtuigd dat het goed gaat komen, maar het duurt alleen nu eventjes langer. Maar uh, ja, op het laatste moment besloten Iran, uh, Syrië en Noord-Korea dat ze uh, niet akkoord gingen met het verdrag. Mm -hmm. En dat uh, duurde, dat uh, leidde tot wat, uh, wat, wat onrust. Uh. En nu uh, betekent dat dat we volgende week gaan stemmen over het verdrag. Dus het, het verdrag is niet bij consensus aangenomen. Maar ja, het is wel duidelijk geworden dat het verdrag uh, uh, effect heeft op dat soort landen. Want ze voelen nu de hete adem van uh, regulering van wapenhandel in hun nek. Ja, dus eigenlijk vult het positief in. U zegt dat het, het verdrag kan dan helaas niet unaniem worden aangenomen. Uh, maar in ieder geval weten Iran, Noord-Korea en Syrië dat er iets gaat veranderen. Ja, nee, ze hebben nu duidelijk door dat, uh, dat de meerderheid van, uh, van, van de wereld en van de VN-lidstaten... Uh, ...bereid is om dit verdrag te gaan tekenen. En dit verdrag gaat een uh, belangrijke stap zetten in de richting van uh, meer en strengere regulering van wapenhandel. Dus dat betekent dat systemen zoal, of, of, uh, landen zoals Noord-Korea en ook Syrië uh, niet zo makkelijk meer wapens kunnen komen. Mm. Iran die veel wapens levert aan Syrië, Syrië die wapens inzet tegen haar burgers... Uh, Noord-Korea die ook veel wapens verkoopt. En dat gaat nu aan man gelegd worden... En dat duurt nog iets langer en helaas niet bij consensus. Maar wat vanavond bleek is dat de overgrote meerderheid van de VN dit wel steeds heel graag wil. En wat zou dat betekenen bijvoorbeeld voor een land als Noord-Korea... die op dit moment aangeeft dat er raketten paraat staan... vanwege bommenwerpers die langs zijn gevlogen vanuit de Verenigde Staten? Wat zou dat bijvoorbeeld in dit geval betekenen? Ja, voor Noord-Korea betekent dat het uh, hun lastig wordt om wapens te exporteren, bijvoorbeeld Noord-Korea levert heel veel wapens aan, uh, bijvoorbeeld Soedan, uh, ook andere Afrikaanse staten, mm -hmm. en als de, al die staten die wapenwetgeving wel gaan implementeren, uh, betekent uh, dat als zij wapens willen exporteren, dat ze het over, over het grondgebied moeten doen van andere staten, en als die staten ook een verdrag te hebben, dan zeggen die staten, nee, sorry, uh, dat gaat helaas niet door. Okay. Uh, en dat is nu een heel belangrijke stap, en uh, dus Noord- en Zuid-Korea is een iets ander verhaal, maar dat uh, heeft er wel zeker wel eens om mee te maken. Ja, maar het zit hem met name in de export van, uh, van wapens. Meneer Zwijnenburg, ja. dank u wel. Uh, we houden contact met u in de loop van volgende week als het uh, verdrag als opnieuw gestemd zal worden. Vanuit New York was dat uh, Wim Zwijnenburg, beleidsmedewerker van IKV Pax. Christi, ik hoop dat u alles heeft meegekregen, want de lijn vanuit New York was uh, niet al te best. U kunt er ook over lezen trouwens op onze website nos.nl. Dan, na de uitleg van Jasper S. Tijdens de eerste zittingsdag in de zaak Vaatstra... wordt getwijfeld of S. wel het achterste van zijn tong heeft laten zien. is zijn verhaal, gisteren werden sommige momenten heel gedetailleerd door S. naverteld, in andere momenten kon u zich eigenlijk niks meer herinneren. Vandaag komt het openbaar ministerie ja, aan de beurt... en zal bekend worden wat de eis tegen S. zal worden... Pieter van Rest van het OM vond het gisteren een bijzondere dag. En het heeft alles mee te maken dat vandaag eindelijk zou ik zeggen de feiten op tafel zijn gelegd. Alles wat in het dossier zit, de verdachte eindelijk zijn verhaal heeft gedaan. En dat is voor nabestaanden vooral ontzettend belangrijk. Uit zijn eigen mond te horen van wat is er nou precies gebeurd... die laatste minuten van Marianne's leven. Um, er was natuurlijk een emotionele dag. Dus wat dat betreft een bijzondere dag vandaag. Ja, wat is er nou precies gebeurd? Hè? Dat wilden we eigenlijk allemaal weten. Ook de media die hier mee zaten te luisteren. Toch heel veel details heeft hij niet ingevuld. En de rechter die zin speelde er een beetje op dat hij dat misschien wel expres deed. Uh, hij kon zich niet meer herinneren, zei hij op heel veel. Ja, hoe kijkt u daar uh, als openbaar ministerie tegenaan? Ja, in die zin was het ook vandaag een, een dag met, met twee kanten aan de medaille. Aan de ene kant vertelt hij heel veel heel veel details. Ook heel belangrijke details, gruwelijke details... Rond, rond de verkrachtingen en het vermoorden van, de, van Marianne Vaanstra. Maar op heel veel ook relevante vragen. Bijvoorbeeld het verzet van Marianne. Wat zij, hoe zij precies reageerde op bepaalde zaken wat hij zelf tegen haar wel of niet gezegd heeft, dat soort zaken... ja, daar heeft hij geen antwoord op gegeven. Daar um, leek hij zich van de domme te houden. Hij zegt wel, ik ben open, maar hij wekte op zijn minst de indruk... dat hij niet het achterste van zijn tong heeft laten zien. En dat is wel heel frustrerend, want we willen zo graag weten... en zeker de nabestaanden, wat is er precies gebeurd? Zo'n advocaat zegt, ja, het is 14 jaar geleden. Uh, het geheugen is niet altijd betrouwbaar. Blijkt uit allerlei onderzoeken. Hij weet het gewoon echt niet meer. Ja, dat is de stelling van, van de verdediging misschien. Um, maar daar staat wel tegenover dat er zoveel factoren zijn... waarvan je zegt van ja, dit weet jij je wel precies te herinneren. Ook hele bijzondere details... En op andere vragen weet je dan geen antwoord. Hey, hoe kan dat dan? Waarom aan de ene kant wel herinnering... en aan de andere kant allerlei lacunes op hele belangrijke details? Bijvoorbeeld ook het vastbinden van haar polsen met, met de BH. Uit technisch onderzoek blijkt dat eigenlijk redelijk onomstotelijk. En hij zegt van, ik wil er niks van weten. Het is allemaal niet gebeurd. Nou, Dan denk ik van, ja, hij lijkt ergens bij weg te willen blijven. Eerst als officier waarschijnlijk heel wat verdachten voorbij zien komen in uw leven. Jasper S. wordt omschreven als een zeer atypische verdachte. Ziet u dat ook zo? Ja, voor een deel blijkt dat vandaag al dat hij heel atypisch is. Kijk, morgen komt zijn persoon aan de orde. Dan gaan deskundigen daar iets over vertellen. Maar wat bijvoorbeeld heel atypisch is... is dat hij bijvoorbeeld het moordwapen, het mes... al die jaren gewoon bij zich heeft gehouden. En dan zegt hij, ja, ik ben zuinig op mijn mes en zuinig op mijn spullen. Maar het is wel heel bijzonder, en dat maken we eigenlijk nooit mee... dat iemand die een mes gebruikt om iemand van het leven te beroven... dat ze vervolgens netjes bij zich houdt. Nou, dat maakt het wel heel atypisch. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor wat hij verklaard heeft. Aan de ene kant details... Aan de andere kant, zich niks willen herinneren. Ja, ook dat is atypisch. Er zitten inderdaad elementen in waarvan je zegt: van, ja, dat is wel een hele bijzondere man. Iedereen heeft natuurlijk lang uitgekeken naar deze rechtszaak. De rechtszaak komt relatief snel, maar uh, gezien het tijdstip dat de moord is gepleegd 1999, toch lang naar uitgekeken. Ja, was deze dag wat u ervan verwacht had? Ja, ik, ik vond dat de rechtbank het buitengewoon goed heeft gedaan. Uh, want er is heel minutieus van A tot Z gekeken naar wat is er precies gebeurd. De verdachte is heel erg geconfronteerd met alle gegevens uit het dossier. Om uiteindelijk maximaal tijd te besteden aan de vraag van... wat is er nou in die bewuste nacht gebeurd? Daarnaast was het vandaag ook de dag natuurlijk... waarin de nabestaanden mochten vertellen hoe het voor hun is geweest. Nou, dat was ook een heel aangrijpend verhaal, want het liet echt zien. En mensen vertellen het dan zelf... hè? Um, um, hoe gruwelijk het is geweest van dag 1 tot en met de dag van vandaag. Hoe hun leven overhoop is gehaald, uh, scheiding en, en allemaal ellende. Uh, een, van de, een van de nabestaanden zei, wij zijn in een hel terechtgekomen. Ook dat was vandaag um, uh, uh, heel emotioneel met geweldige impact. Dus het was een belangrijke dag. En wat mij betreft is dat prima verlopen. Nu hoorde officier van justitie Pieter van Rest in gesprek met collega Ilan Sluis. Later deze uitzending hoort u ook de advocaat van Jasper S. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Misschien heeft u gisteren wel gekeken naar The Passion. U hoort zo dadelijk een verslag van dat spektakel. Eerst naar Mark-Robin Visser op deze blauwe... en ook een beetje witte vrijdag op Radio 1. Mark-Robin, daar zijn dus mensen, hoorden we net bij jou... die bevangen zijn door het belastingvirus... Ja, die vinden dat leuk, die vinden dat leuk. En ik heb vanmorgen al eerder gezegd, uh, ik kan het niet makkelijker maken... maar ik kan wel proberen om het wat leuker te maken. En volgens mij doen ze dat hier bij de FNV Belastingservice in, uh, in Alkmaar ook. Daar proberen ze het ook leuker te maken. Uh, de Belastingservice is een service uh, die, ja, die bemensd be be wordt door zo'n 6.000 vrijwilligers. En die werken dan, uh, er steekt nu al iemand zijn vinger op dat ik iets niet goed zeg. Dat is een van die vrijwilligers natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was dat voor een vingertje? Nou ja, u zei eh, door 6000 vrijwilligers, ja. geloof ik. Ja? Dat zei ik, ja. ja. door het hele land. Ja, door het hele land. Ja. <laughs> ze zitten niet allemaal hier in Alkmaar op deze eerste verdieping aan de Koningsweg. Hè? Nee, dat klopt. Dat, dat klopt. zou een dolle boel worden. Ja. Dat word, dan zou het te leuk worden. Ja. Dan kom je nergens meer aan toe. Ik loop even naar de enige dame hier. die niet, nou ja, niet vrijwillig. Ik mag, ze zit hier niet tegen haar wil, maar ze nee, maar. wordt betaald. Hè, de enige betaalde kracht hier. Tamara Thames, goedemorgen. Goedemorgen. Verwacht u nou een extra drukke dag vandaag? Nee, het is oh. een, eigenlijk wel. Uh, lopen we heel erg op schema? We zijn nog wel aan het invullen, maar eigenlijk zijn we ook al voor een heel groot deel klaar. U zegt op schema. Wat, wat voor soort schema heb je dan? Nou, we hebben een afsprakensysteem. Mensen kunnen een afspraak maken om bij ons te komen, aangifte in te laten vullen. En daaruit blijkt gewoon dat heel veel mensen al geweest zijn. Ja. Nou, uh, we hebben iets leuks vanochtend... want eigenlijk is die service natuurlijk uh, alleen voor, uh, voor FNV-leden... maar vanochtend mogen ook uh, luisteraars van het Radio 1-journaal... met hun vragen komen. Dus ik zou zeggen, betwitter uh, ons. Lara heeft de Twitteradres. En ik heb ook inmiddels een weblog op nos.nl geschreven. Daar kan je ook met je vragen terecht. En dan gaan we, die, gaan we volgen of daar reacties komen. En dan gaan we eens kijken of we daar hier bij die belastingservice wat mee kunnen doen. Wat is er nou dit jaar, voor zover we het nu kunnen overzien, een topic... Waar krijg je veel vragen over? Nou, we krijgen wel eigenlijk niet heel specifiek over één bepaald ding... Uh, over het in, ja hoe moet ik invullen uh, ja. kloppen maar via gegevens met ja. door... via dat is iets wat heel vaak terugkomt hè dat is alweer zo'n de eerste afkorting iedere keer een kwartje in de pot als er een want via is de voor ingevulde aangifte de vooraf ingevulde aangifte dat is iets nieuws hè nou nieuw is hij niet want hij bestaat al een tijdje oh. alleen dit jaar hebben ze hem weer uitgebreid uh, we hebben ook de bankgegevens staan erin en de hypotheekgegevens en dat maakt het dus makkelijker ook voor jullie uh, ze zeggen dat het het makkelijker maakt, maar dat is niet altijd zo. Het is niet altijd zo. Nee. <laughs> ze zeggen wel dat ze het makkelijker proberen... maar we kunnen wel proberen om het leuker te maken. Wij wel, in ieder ja, geval, wel. ja. Hoe doen jullie dat dan, bijvoorbeeld? Zie je daar al een lekkere snoeptrommel op, uh, op tafel staan? B B dat helpt natuurlijk. Altijd. En we nemen een kopje thee en een kopje koffie. En, uh, met elkaar, een dolle boel. Met elkaar maken we er een dolle boel van, ja. Afgesproken. Ik zou zeggen, Twitter of uh, je vragen op nos.nl. en dan gaan we kijken wat we voor u kunnen doen. Ja. Tot straks. Dit is Radio 1. De hele dag. Blauwe vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2012.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 Verkeersinformatie, Johnson, ook. Jij meldde eerder problemen op de A12. Hoe is het daar nu? Ja, nou, nog steeds uh, veel vertraging. Daar is in ieder geval geen goede vrijdag. Op A12, Duitse grens richting Arnhem. Zeven kilometer tussen het en Duiven. Dat komt er een ongeluk een uurtje geleden met drie persoonauto's en een busje. Goed nieuws is wel dat er inmiddels weer één reis ook open is. En er zijn dus veel vertraging bij de spoorwegen. Want uh, door een aanrijding rijden er tussen Leiden Centraal en Hoofddorp geen treinen. En de vertraging is daar meer dan een uur. Ja, verwacht je verder nog iets bijzonders vanochtend? Nee, eigenlijk goede vrijdag. Ik verwacht eigenlijk geen files. Pas in de loop van de ochtend verwacht ik wat meer files vanuit Duitsland door Duitse toeristen. Oké, okay, nou dan zien we dat later. Johnson je okay. dankjewel. Metal Numbers hoorde u van Boy. En het leuke van deze band is, is dat ze uit Duitsland komen... en dat het een duo is bestaande uit twee vrouwen. En die noemen zich dus Boy. De single komt uit mei 2012. En het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Utrecht zijn de afgelopen weken... enorme militaire transporten binnengekomen over het spoor. Panzertreinen, stoomlocomotieven, gigantische kanonnen. Ze zijn vanaf morgen te zien in het Spoorwegmuseum. Sporen naar het front, zo heet de expositie, in het kader van de Viering Vrede van Utrecht. Jeroen Wielaert kreeg een rondleiding van conservator Jos Selstra. Oorlog. Ze hebben er in het Spoorwegmuseum moeite mee gehad. Omdat het per slotverrekening het station was waar de Joden vertrokken uit Utrecht ja. in de Tweede Wereldoorlog.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 Nou, wilt u terug de geschiedenis in, dan moet u naar eh, Sporen, naar het front. Te zien tot september in het uh, Utrechtse Spoorwegmuseum. Dan The Passion. Zo'n 20.000 mensen trotseerden gisteravond de ijzige kou... om in Den Haag naar The Passion te kijken. Ze keken naar het leidensverhaal van Jezus... gestoken in een modern jasje van popmuziek en spektakel. De, de televisiekijkers konden het evenement meebeleven, ook via Nederland 1. Verslaggever Karin Alberts was in Den Haag en sprak met een van de drijvende krachten achter het project... hoofd van de omroep RKK, Leo Feijen. Leo Feijen, de derde keer op rij en weer genoten...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 Iedereen ervan kan meegenieten. En dat is zo bijzonder. En wie zou zich hier nou door aangesproken voelen? Want hier lopen andere mensen rond dan morgen tijdens de Matthäus Passion en Naarden, om eens wat te noemen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er hier ook wel mensen zijn geweest die misschien wel de Matthäus Passion willen zien en willen horen. Maar ik denk dat hier mensen zijn die geloven, die niet geloven. Die kerkelijk zijn en niet kerkelijk zijn. Maar die wel allemaal geraakt willen worden en even deel willen uitmaken van de gemeenschap. De derde keer op rij, ik zei het al. Het wordt al bijna een traditie. En toch, het is een bijzondere productie. Want het lijkt heel eenvoudig, zeker als je thuis voor een televisie zit. Maar wat komt er allemaal bij kijken? Welke partijen moet je meekrijgen uh, om dit voor elkaar te krijgen? Ja, terwijl de mensen om ons heen lopen en eigenlijk nog een beetje nagenieten. En misschien ook wel een beetje stil zijn. En ook heel erg koud. En heel erg koud. En zo waren er met duizenden. Wat heel belangrijk is, is dat er bij de kerken erachter gaan staan. De protestantse kerk en de katholieke kerk dat het Nederlands Bijbelgenootschap meedoet, dat de jongeren uit de katholieke kerk meedoen... en dat die ervoor zorgen dat al die netwerken die er bestaan in de protestants en de katholieke kerk... dat die hier allemaal samenkomen. Want dat is ook het geval. En natuurlijk is het van belang dat twee omroepen, een protestantse en een katholieke, EO en RKK, van harte samenwerken. Waarom kan dit wel in Nederland en vorig jaar in ieder geval niet in Duitsland? Want ik begreep, de Duitse producent is hier voor het tweede jaar toegekomen. Vorig jaar is het mislukt in Duitsland en toch wil hij het weer proberen. Ja, en in Engeland gebeurt het ook maar heel af en toe. En dit is het derde jaar erbij. Misschien wel omdat wij in Nederland meer christelijk zijn dan we denken. Meer verlangen naar oriëntatie dan we denken. En ook gewoon getroost willen worden. En vanuit de kerken dat er werkelijk een urgentie is om... De boodschap door te geven. En aan te sluiten bij Duitsland de cultuur. dat in Duitsland vooral de kerken niet wilden? Ik heb begrepen dat de kerken daar terughoudend zijn. En als de kerken niet mee willen doen, dan kunnen ook de omroepen daar niks doen. En, dan en waarom kun je ook is dat? Vinden halen. zij dit dan toch te veel poppenkast? Of te, ja, misschien zelfs? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat ze terughoudend zijn. Ik heb dat ook gehoord van de mensen van de Duitse televisie. Die wilden graag dit op de Duitse televisie brengen. Dat lukte ze niet, omdat de steun vanuit de kerken achterbleef. En je moet eigenlijk als kerk hier zeggen... je kunt niet in alles precies de boodschap uh, uh, vertellen die je in de kerk vertelt. Maar wat je moet doen is aansluiten bij de cultuur. De cultuur vraagt evenementen, die vraagt hypeachtige dingen... Dit is het. En daar proberen het hart van je boodschap door te geven. En de kerken hier zeggen. De situatie is zo urgent. Er is zoveel minder betrokkenheid bij de kerken. dat we dit wel moeten doen om meer mensen te bereiken. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Wat staat er vanochtend in de kranten? Nou, zowel de Telegraaf als de Volkskrant berichten over een botsing tussen P van A en de VVD in het kabinet. De twee partijen zijn het niet eens over de besteding van 750 miljoen euro uit een speciaal fonds waarmee de economie in ontwikkelingslanden moet worden gestimuleerd. VVD-minister Kamp wil in economisch zware tijden ook Nederlandse bedrijven helpen, terwijl minister Ploemen vooral midden- en kleinbedrijven in kwetsbare ontwikkelingslanden wil versterken. Verder in het AD, een verhaal naast bestedingen moet er ook worden bezuinigd. Het kabinet gaat de komende jaren namelijk 1,6 miljard euro extra bezuinigen op wegen en spoorprojecten. Deze snoeiharde ingreep komt bovenop de eerdere miljardenbesparing. Bouwend Nederland, luidt de noodklok in het AD. En vrees voor Downkind drijft ouders naar België, schrijft Trouw vanochtend op de voorpagina... Volgens de krant lokt een Antwerps privé laboratorium zwangere vrouwen voor een bloedtest. Die in Nederland verboden is. Met een nieuwe test kan simpel worden vastgesteld of een kind het syndroom van Down heeft. De Nederlandse ziekenhuizen wilden deze test ook aanbieden, maar zijn teruggefloten door minister Schippers. En het is in ons land verboden, maar toch groeit het aantal Nederlandse gokkers op internet. Meldt Spits, hulpverleners en de online gokindustrie willen daarom de privacy van de online gokverslaafden. Onder geschikt maken aan hun hulpbehoeften. Ze moeten tegen zichzelf worden beschermd. U leest het vanochtend in spits. Dit is Radio 1.